Ik heb nog het woord zeggen hè? dat zijn de vrienden daar binnen Ergens, ja. Uh, ja, en de omgevingen van. Ja, zeg maar. Nee, nee, nee, nee, niet zullen En Er is nog even de Vlaams genomen. Nomen, maar ja, ergens in de omgevingen van Nomen. Dank u wel, mevrouw. U bent ons erg bewerkzaam geweest. Ja, dank u wel. Tot ziens. Allee, tot ziens. Als het is, kom maar lang. Goeiedag, de zand. Ja, dank u. Hier klopt iets niet. Ik zal even een onderzoekje laten instellen. We moeten weten of er in de buurt van Namen een zekere Simon de Voogd gedomicileerd is. Of een Denijs. Ik begrijp er niks van, Pieter. Ja, ik ook nog niet. Maar ik denk dat dit onderzoekje wel eens een verrassing zou kunnen opleveren. Oh, dat? dat is nu het voordeel van duveldrinken. Die smaakt overal hetzelfde. En de zon schijnt hier even goed in, Harry. <laughs> Aan mijn toetop. Goed, kunnen we nog eens samenvatten wat we eigenlijk weten op dit moment? Volgens Jacques Vrooman was Simon de Voogd de minnaar van zijn vrouw. Maar volgens dezelfde Jacques Vrooman is die de voogd dood en begraafd. Nochtans, zou volgens pastoor de Brabanderen die de voogd hier op de zeedijk moeten wonen. Maar volgens de buurvrouw dan weer woont hier geen Simon de Voogd, maar wel een Hubert de Nijs. En die Hubert de Nijs is volgens haar dan ook al twee maanden dood. Maar ik kreeg wel regelmatig bezoek van een oude vriend. Ja. In het gezelschap van een jonge, lange man. Een jonge, lange man die reeds herhaaldemal gesignaleerd is. Hmm. In de buurt van de villa van Claire Vrooman, Als priester in Marchella. Ja. Ja, dat kan alleen maar geen zijn. Nou, wat hebben Hubert de Nijs en Simon de Voogd in godsnaam met elkaar te maken? Poo, ik kan er ook niet meer aan uit. Ja, misschien dat het onderzoek naar de domiciliering van Simon de Voogd wat oplevert. Ik heb de Karineels opgezet. Oh, karineke. Dat pakt er wel arrend uit voor, hè? Van een... In... Pieter, ik ben het hier, Karin. Luister, ik heb nieuws voor u. Als je van de duivel spreekt, is Karin. Pardon? Oh, stouter ik. Uh, uh, heb je iets kunnen vinden, Karin? Ah, uh, wel ja. We hebben bij hier een domiciliering gevonden in Dardenne. Een chalet op naam van Hubert de Nijs. De Nijs? En Simon de Voogd dan? Ja, luister, die Volgens mijn onderzoek is Simon de Voogd overleden zo'n twee maanden geleden. Maar dat kan niet. Hubert Denijs is overleden. Mag ik het maar zeggen, wat aan mijn computer zegt, die Pieter? Een ogenblik, uh, Karineke, blijf aan de lijn. Ja. Volgens Karin is Simon de Voogd overleden en woont Hubert Denijs in een chalet in Dardenne. Allee, zeg. Wat vertik Ja, we gaan er meteen op af. Uh, vraag eens aan uh, u, Karineke, uh, waar precies dat chalet ligt in Dardenne. Oké, okay, Karin, goed gewerkt. Merci. Geef me de precieze coördinaten door van het chalet in Dardenne en dan gaan we erop af. Ali, luistert goedie. Het chalet is gelegen in Flauwin. Flauwin. Zeg, je mag de 120 rijden, maar dan wel op de autostrade, hè? Ik ben in dienst en het is een noodgeval. Nou, ik zou toch graag levend aankomen. Zeg, je leeft toch nog, bang Rik? Je zit hier niet in Frank hè? Ik weet niet of dat je het weet, maar af en toe heb je hier ook tegen liggen. Die dat hebben veel te veel plaats nodig om op zo'n klein baantje te rijden. Maar ik heb de indruk dat jij met je auto ook te veel plaats nodig hebt. Oei, als er een wegverspring al is, zijn zo zot geworden hier? Ja, maar zou je niet proberen te stoppen? Aan de loren! Uit, stop al! Oh, ik krijg hier zelfs een attack. Wie had het nu in zijn hoofd om hier een wegverspring... Oh my, zeg, wat is dat hier allemaal? Het interventieteam van de Rijksmacht. Wat doen die hier? Ja, Karin zal haar werk weer te goed gedaan hebben. Rustig, makker, rustig. Ik ben commissaris van In. En dit is ik ga eens de gasten is op. Wij zullen wat Ik denk dat ze denken dat wij het ontvoerder zijn. Laat wel. Dat zegt de. Dat ben wel moe, hoor. Zelfs wel. Ik denk dat ik kan boevelen, rijkswachter. Kies hoe fit salop, is. Zelfs wel. Zelfs wel. Kom maar naar je vraag. Oh, uh, ik ben commissaris van In. En dit is substituut Martens. Kunt u uw multerjers even weghalen? Goh. Ja, ze hebben de opdracht iedereen tegen te houden. Ook de politie? Ja, excuseer, maar dan maar mijn manschappen zien dan niet dat jij een uh, substituut bent. Dit gebied is hier afgesloten. Ja, wij zijn met die ontvoeringszaak bezig, commandant. En... Maar wij hebben de opdracht de chalet te singelen en te negociëren met de ontvoerders. Is dat zo? Pas, ik commissaire. Ce sont mes ordres... Dat ga ik niet pakken, beste vriend. Commandant Evraag. Procureur Beekman heeft ons opgedragen dit onderzoek te leiden. Bij gevolg kunnen we u van de taak ontlasten. Ik denk dat u mij niet begrijpt, madame. U kunt beter terug naar uh, Bruges. Commandant. Commandant. Commandant, ik begrijp uw standpunt. Uh, mag ik even overleggen met substituut Martens? Ja, bestuur, Maar niet te lang. Ja. Zeg, wat krijgt jij nu? Wij gaan ons toch niet laten doen door die rijkswacht. Natuurlijk niet. Als we ze laten doen, dan zijn ze in staat om dat chalet in Vlaarden te schieten. Wat heb je dan van plan? Jij houdt dat commandantje nog even aan de klap. Je ja. dreigt maar met maatregelen van hoger Rand en nog wat van dat gezever. En jij? Wat gaat jij doen? Ik sluip weg en ik ga naar het chalet. Oh nee, ik wil niet dat je gaat. Dat speelt gevaarlijk. Ik ga mee. Maar dat gaat niet. Die Evra laat ons nooit gaan. Oh ja. Oké, okay. maak dat je wegzijdt. Ja, tot straks. Pieter, Pieter, Pieter. Voorzichtig, hè? Ik wil u nog terug, hoor. Ja, kom in orde. Eh, uh, kommandant uh, hebt u nog even? Ja. Uh, kijk, we hebben nog eens overlegd en we denken inderdaad Hoe is de commissaire Van In? Van In? Ik weet niet. Oeh, want er stond een op de Waar is hij naartoe? Ce n'est pas vrai, Merde, Dieu! Dieu